En begrepen Pechtold het best. En daarom krijgt hij de klare taalprijs 2014. Deze prijs kreeg Pechtold al drie keer eerder. RTL-weerman Peter Timofev is vorige week vrijdag getroffen door een hersenbloeding. De 64-jarige meteoroloog is opgenomen in het ziekenhuis. De verwachting is dat hij na een periode van rust volledig zal herstellen. Timofev verzorgt sinds 1997 het weer in het RTL-nieuws. PSV heeft in de poelfase van de Europa League de eerste wedstrijd gewonnen. In Eindhoven versloeg PSV het Portugees Estoril met 1-0. De Jong benutte een strafschop in de eerste helft. Feyenoord begint nu tegen ZWIA. De Rotterdammers spelen uit. En dan het weer. Vanavond en vannacht is in het oosten en later ook in het noordoosten een bui mogelijk. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door. Verspreid over het land valt er dan een bui. Het vaakst in het oosten en noordoosten. En het wordt morgen 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We're yeah. Zijn ze wel slim, die jongens van Ethereal? Door uh, gewoon ook uh, Daniel de Jong van uh, Textures uh, erbij te vragen voor hun, uh, voor, hun, uh, ja, voor hun single. The Glorification of Idiocy, zoals die uh, heet. Of die ook uh, daadwerkelijk nog uh, op de radio echt uh, gespeeld gaat worden, dat is natuurlijk vers 2. Maar uh, als het aan ons ligt, uh, ja, wij draaien hem al op de radio. Uh, Pendular is het uh, album wat in uh, november gaat uitkomen. Ik heb er zelf een uh, verhaal op www.jaamkoper.nl neergezet. Dus uh, dan uh, kun je dat nog even nalezen. Uh, ja, uh, Dat is uh, dan mijn hobby. Ook dat ik er een beetje over muziek uh, schrijf. Het laatste wat ik uh, geplaatst heb is over Sandy Deen, Maar dat zal vanavond wel wat minder gaan passen in, uh, in deze sfeer. Omdat we uh, het akoestische werk hebben van uh, de band die uh, tegenover ons zit. En inmiddels zijn het er twee geworden. Martin en, uh, en Rob uh, zitten. En uh, Jimmy die zit hier uh, gewoon lekker links uh, van mij uh, rustig uh, te kijken van... Nou, wat gaat er gebeuren? Uh, wat ik altijd leuk vind aan muzikanten. Uh, Uber Eich met Marnix Dorrestein. Deze week uh, trouwens uh, op televisie geweest bij De Wereld Draait Door. Want uh, hij heeft uh, samen met Herman van Veen het laatste album met uh, Herman van Veen uh, gemaakt. Ja. Uh, maar die uh, waren daar ook zo behendig in. Die wisten met gewoon gevulde uh, flessen. Uh, wisten ze zelfs uh, muziek te maken. En dat het alle Jezus goed klonk. Dat bewezen ze wel in 2012. Toen uh, Ubrich met Marnix Dordestein. Maar ook met Donata Kramars en uh, Chris Kok. De grote prijs van Nederland uh, wisten te winnen. En ja, uh, nu is uh, Marnix Dordestein uh, driftig bezig met Herman van Veen. Uh, om uh, ja, straks in Carré uh, de zaal een beetje plat te krijgen. En ik denk ook wel dat ze dat uh, gaat uh, lukken. Uh, inmiddels uh, zie ik dat Rob dus uh, zo creatief is geweest. Hè? We, we doen het dan niet met flessen, uh, water... Maar we keren gewoon een stoel om. En dan zetten we wat, uh, wat tamboerijnen neer. En dan uh, krijg je dus een heel mooi effect uh, zo dadelijk. En uh, Martin die gaat zo direct uh, gewoon uh, akoestisch uh, spelen. En ik neem aan dat je er ook nog wat bij gaat zingen. Ja, ja klopt. Ja, wat uh, is de song? Garbage Man. Garbage Man. Nou, laat maar horen. Oh. Rich man with furry coats displaying heavy loads. Alpha males with daring tails don't go where they go. Don't be scared, they must be nice. Just look them in the eyes. Don't come near, they rig the fear. Oh, unnecessarily severe. Het respect heb je wel afgedwongen Rob. Met, uh, met die omgekeerde stoel uh, daar. Dus uh, ja, het is uh, gewoon uh, briljant zou ik bijna willen zeggen. We gaan, uh, ik, ik neem aan, kunnen jullie zo direct nog, uh, nog één of twee nummers nog doen? Oeh. Oeh. Maar misschien dat er nog eentje lukt. Het zou toch wel kunnen. Nou, we verwachten uh, we het wel af. Ik, uh, ja, we spelen graag ja. hoor, daar het van. Ja, uh, dat, dat is wel duidelijk, uh, dat ze graag uh, spelen. Maar of ze het kunnen, dat is vers 2 natuurlijk. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Maar uh, het moet natuurlijk ook gewoon uh, goed op de radio uh, klinken. En uh, kijk als er uh, het een uh, wordt, niet doen. Dat is uh, de stelregel uh, die wij hanteren. Um, dat waren ze, de garbage man van Dirty Colors. Past eigenlijk ook wel een beetje, denk ik. Hè? Dirty Colors, uh, garbage man, vuil en uh, vuil. Ja, enigszins, uh... ja. Ja, enigszins ja. <laughs> ja, wel natuurlijk. Goed, uh, we gaan ze zo direct nog een keer uh, terug horen hier bij uh, Alternative FM. Uh, dit was ook weer uh, van de week, waar ik, uh, of vorige week, waar ik ineens uh, tegenaan liep. Deze band komt ook uit Haarlem. Ja, het, is, uh, het wordt weer spitsuur uh, bij uh, Alternative FM. Het zou zomaar maar kunnen dat ze bij de Rob agda kunnen opduiken. Ze zeiden, goede tip, goede tip. Dus uh, het, uh, het zou maar kunnen dat, uh, dat we ze dus uh, in de eerste, tweede, derde of de vierde voorronde gaan tegenkomen. En ik denk, nou, ze zijn wel een kandidaat. Hier is Calder between I don't wanna know it. I I I don't wanna see it. I I I can't understand it. Shameless Mike doesn't know what to shame about. Bad. Ja, dat waren ze. De heren van First E, ook uh, voormalige deelnemers van de Robbe Award. Uh, dat uh, was een band uit uh, Zaan, de Zaan reg. Uh, waar ze ook uh, redelijk een pop uh, scene hebben. En uh, daarvoor Cold Ride met uh, Between These Walls. Uh, morgen uh, zal in uh, de talent sessions uh, bij People's Place. Daar ben ik uh, voor je uitgenodigd. Uh, door. Een paar mensen. Eén van is de frontman van Julius. Ja, dat, dat krijg je natuurlijk als je op een gegeven moment ergens overal inrot. En mag je ook nog ergens binnenkomen als je een onderdeel bent van de industrie. Nou, ja, ik maak er samen met Marcus gewoon Alternative FM. Het levert ons helemaal geen klap op. Maar we vinden het wel leuk als we zo af en toe gewoon talentvolle muzikanten... zoals bijvoorbeeld Dirty Colors hier binnen onze poorten mogen krijgen... Uh, een van de bands die zeer binnenkort ook uh, gaat uh, hun, uh, hun, hun album gaat presenteren... dat, is het, uh, dat zijn de, de vrienden van Cirque Valentin, want uh, die gaan uh, dinsdag, als het goed is, hun, uh, hun album presenteren. Uh, dat doen ze in, uh, dacht ik, het Tolhuis Tuin aan de Buiksloterweg in Amsterdam-Noord. Dan moet je met het pontje over. En daar uh, wordt dan uh, Cirque Valentin's On Pleasure Island uh, gepresenteerd... En natuurlijk wil je dan weten, hoe klinkt dat dan? Nou, uh, het klinkt zo. En ik kan je dus uh, vertellen, ik ben stiekem al al eventjes uh, erbij... op 19 september morgenavond dus in People's Place... ga ik al iets van dit alles horen. C'est Cirque van Cirque Tem Met Kato van Dijk en Suus de Groot. Freedom. Let it go, and all good things will come to you. Just try to be true. Everybody should feel it. The kid in you will get back to you soon. Making up the rules, so let the heat up. Like Oh. be Waren ze? Uh, Stillwave, uh, ook een band die wij hier hebben gehad uh, bij, bij ons. En de uh, Transports. En dan moet ik eventjes erbij kijken. Modus of Transport. Dat uh, waren ze. Drie uh, jongens uit. Uh, ik meen uit Utrecht. Daar kwamen ze vandaan. En uh, dat, uh, dat verbaast mij ook niks. Want ze zitten een beetje ook in het uh, verlengde van. Uh, Astrid. Uh, en ze, ze hebben ook heel duidelijk invloeden van de editors. En dan is het bruggetje weer mooi gemaakt. Want dat is ook uh, uh, de, de band die uh, Dirty een deels heeft beïnvloed. Tenminste, uh, Dirty Colors laat zich ook beïnvloeden door de editors. Dat klopt, hè jongens? Want jullie zitten alle Zeker. drie in stemmen te, te, te klinken. Sean ja, ja. uh, is er niet bij... Oops. Ja, want uh, als hij dit terug hoort... dan denk hij wel, potverdomme ik had er toch eigenlijk wel bij willen zijn. Zou hij, uh, dat, uh, zou hij dat, wel dat gevoel gaan krijgen, ja, denk je? ik denk het wel. Ja? Zijn zijn hoofd, dat weet ik zeker. Ja, ja, ja. ja. Ik denk uh, ja. de volgende keer dan... Uh... Er mag gewoon weer bij zijn. Ja, nou, ja. We, we, we zijn natuurlijk een vrijwilligersclub. Dus het is ook zo van. Voordat de uitzending helemaal weer bij ons ook online komt te staan. Zijn we zeker wel een anderhalve maand weer verder. Dus, dus dat heeft nog wel even tijd nodig. Uh, we hebben nu drie nummers. Drie nummers in totaal gespeeld. Klopt. Ja. ja. ja. ja. Uh, nou ja, dus, uh, dat zal uh, ongetwijfeld in, uh, in de archiefjes ook uh, hier uh, terechtkomen. Zodat wij in uh, elk geval ook. Uh, ...akoestisch uh, jullie werken hier uh, bij Alternative FM kunnen draaien. Uh, nou ja, drie voor twaalf Gelderland heeft niks te veel gezegd, denk ik. Als ik het zo... Uh... Dank u wel. Ja, ja nou, ja, je mag ja, een juur zeggen, hoor. Ja. Uh, <laughs> maar uh, even over uh, de appelpop en datgene wat nog dit weekend uh, aanstaan is. Uh, bij het fruitkoor zei je net, uh, Maarten, of uh, Martin? Ja, klopt, ja. ja. ja dat is uh, Dat zit, uh, zit op een mooi uh, stuk van Tiel, lekker centraal. Ja. Dus... Uh, ja, is heel fijn voor ons in ieder geval om, uh, om daar ook te kunnen spelen. Ja. Uh, hoe zit het eigenlijk uh, met uh, de portefeuille van uh, de boekingen... die, uh, die nu uh, lopen een beetje, uh, beetje door nadat jullie ook op op, op op hebben gestaan? Of verwacht je ook met bijvoorbeeld de clip die op uh, YouTube nu uh, te zien is... Hè? de Amazon Girl heet ze? Uh... Ja. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Dat, uh, dat uh, daarmee dan op een gegeven moment uh, even wat zaaleigenaren of programmeurs van... Uh, Massaal in de buurt, uh, toch denken van die band moeten we hebben. Ja, dat zeker. Ja, Twister, we hebben sowieso wel uh, wat dingetjes lopen. Twister, Dennis uh, die uh, veroorzaakt. Twister. Dennis is uh, de <laughs> ja, ja, die, die, die zit nu ergens achter een, uh, achter een bloemenbak. Ja, zit ja, hij. Uh, op de tafel. Uh, ja, uh, oh, die zit met een, met een koptelefoon op en die hoort niks. Nee, nee nou, hij is ook een beetje doof <laughs> uh, Wat zeg je? Ah. Maar ah, goed. nog uh, even over. over uh, want jullie hebben ook. Uh, EP. Hoeveel, of tenminste die gaat komen. Hoeveel nummers moeten daar op gaan staan? Weet je weten jullie dat een, dan? Een kleine vijf nummers moeten er wel op komen. Maar ja? We zijn nog een beetje, een beetje uh, geld naar binnen aan te houden. Om het te realiseren zeg maar. We hebben ja. al een afspraak gemaakt geloof ik. Lopen om uh, studiotijd uh, voor elkaar te krijgen. Ja, is er een goede studio bij jullie in de buurt? Uh, ja, waar we Amazon Girl en uh, Tell Me What You Want hebben opgenomen is ja? uh, bij Het Lab in Arnhem. Dus, uh, dat oh, dat is... Uh, nou, dan heb je in ieder geval een aardige studio uh, ja, achter ja. de hand. Uh, dat, uh, ja. Ja. Ja. Hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk. Ja, uh, ja? ja we hadden sowieso um, door, de, door die baal van de betere te winnen, hadden we die, uh, die single konden we dan opnemen. Dus mm -hmm. We kregen een dag studiotijd en dat ja. heeft ons enorm geholpen. We, we konden nu kunnen we gewoon ook iets uh, online zetten uh, waar we zelf helemaal achter staan en uh, een, we hebben een mooie clip kunnen, uh, bij kunnen maken. En dat is wel mede dankzij zo'n wedstrijd ja. dat we wel die mogelijkheden kregen. Want het is, uh, het is een overgehelden studio ja, ja, en, uh, en als je dat zo aangeboden krijgt is dat echt uh, heel erg fijn. Ja, denk want dat, uh, daar, daar, daar valt in staat een hoop dingen mee denk ik hè? Ja, ja, zeker, ja. ja en we, je hebt ook gewoon iemand nodig die daadwerkelijk uh, mee kan denken creatief uh, uh -huh. met je muziek. En het ook snapt. Uh, hebben jullie ook een producer al? Uh, nou ja, we hebben wel... Of zijn wat... jullie je eigen producer? <laughs> nee, we <laughs> hebben van die, uh, Studio Het Lab in Arnhem. Uh, daar, zit, uh, daar zit onze producer, tenminste voor onze single en ja. voor onze EP uh, straks ook. Dus uh, Harry Holzhauer. Oh, hoe heet hij? Harry Holzhauer. Harry Holzhauer. Heeft hij al wat andere dingen ook gedaan? Ja, ja zijn studio loopt hartstikke goed, volgens mij. Nou, heeft die, uh, maar, maar, maar, maar noem eens wat, heeft die, wat, wat heeft hij nog meer over de vloer uh, gehad? Zo. So, uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Hij weet ja, zo in thuis, maar het is meer, meer, ook meer metal, hè, die harde ja. kant. Ja, ja. Maar dat is, dat is in ieder geval heel belangrijk, Dat uh, vaak met studios moeten ze wel de 15 muzikanten. zullen we zeggen. Dus je moet wel iemand hebben die echt een beetje de visie uh, precies, deelt, yeah. eh. anders dan krijg je uh, jaren 80. Drumsound in één keer en uh, dan, dan ben je weer... Uh, dat is niet verkeerd wham, hoor, en, over, uh, over, over jarenachtig gesproken. Uh, gespeeld. Nee, oh, ja, nee. Oh, nee, nee, dat nee, is. <laughs> ja, nee. ja, maar ik bedoel, ja, ja. het, het moet wel natuurlijk een beetje klikken en passen. Ja, hm. dat is wel echt belangrijk. Oké, okay, uh, uh, ik heb twee nummers uh, gekregen van, uh, van Dennis, die nog ergens uh, verstopt uh, zit uh, achter de bloemen en, uh, en de tafel dan achterin. Uh, dat is Do You Mind in Brimstone Hotel, die heb ik, uh, die heb ik gekregen. Yeah. Uh, wat gaan wij, uh, gaan wij uh, daarvan draaien? Laat, uh, ik laat dan jullie de keus. Ik stem uh, Do You Mind, dat denk jullie? Do you mind? Unaniem, ja. <laughs> Unaniem. Unaniem. Nou ja, ze zijn. Uh, behalve John, die is er niet bij. Maar ja, <laughs> ja dan had hij erbij moeten zijn. En. Ja, dan, uh, dan, uh, <laughs> dan was het toch. Al drie tegen één was hij toch al weg geweest. Dus wat uh, <laughs> dat er uh, Hier is uh, Do You Mind van Dirty Colors. was hem. Uh, en dan zit ik uh, wel heel erg uh, fijn en gezellig uh, te praten. Dit waren de, de, de, de Ministers of Light van, uh, van Nexoshape. 9 oktober, dan gaan zij hier uh, spelen. En uh, ook uh, een van de mensen die met die band te maken hebben, die volgt ons uh, toch trouw, vind ik. Ja, dan denk ik. En dan kunnen we ze ook nog wel eens even hier gewoon uh, nog even laten horen bij, uh, bij Alternative VM. En zeker in zo'n uh, setting als vanavond. ...waar de bands dan weer uh, de overhand hebben. Want uh, uiteindelijk uh, vinden we dat ook leuk om te doen... Uh, ...als bands zoals uh, Dirty Collars ...op een gegeven moment uh, besluiten om de akoestische gitarre uh, te pakken... ...en uh, dan ineens uh, gewoon uh, uh, datgene wat ze normaal gesproken... ...indie, pop, rock en een beetje... ...ook met een rauw randje, vind ik het eerlijk gezegd... Uh, ...en dan ineens gewoon een hele akoestisch spelen... ...ja, dan, uh, dan, dan doe je het goed... Uh, ja, want we, we zaten ook even tussen die twee platen... die we net uh, hebben gehoord van uh, Do You Mind van Dirty Callers en The Ministers of Light. Hadden we het onder andere over van... ja, hoe zou een EP dan moeten gaan klinken? Maar uh, daar hebben jullie al hele mooie luchtkastellen en uh, visies al heb je er al over, hè? Ja, zeker. Vind je dat ook een soort moment van voorpret? Dat je, dat je dan al hebt van... Uh, ah, dat nummer dat moet dan zo klinken en uh, zo klinken... En, maar je weet ook dat de studio tijd beperkt is natuurlijk. Ja, ja. Ja. Mm -hmm. Maar er gaat inderdaad een hoofd vooraf aan... aan uh, ja, gewoon heel simpel ook. Mm. Uh, als je s'avonds gespeeld hebt en, en, en je gaat op bed liggen... Dan ben je nog constant bezig met... van Ja, dit wil ik zo laten klinken of dit zou zo moeten. En je zegt... Wel, uh, uh, ja. ja, je zegt... Uh, de wielrenners uh, en de voetballers... Uh, die, uh, die spelen hun wedstrijd dan eigenlijk na. En dat, dat geldt voor de muzikant. als ik jou zou horen ook. eigenlijk. Ja, het is de... wel een soort van visualiseren of zo. Ja. Ja. Ja. Helpt dat ook? Want je ja. hebt het er nu over, maar helpt ja, het ook? Ja, het, er zit altijd wel een groot verschil tussen het echt in praktijk brengen soms. Maar ja, het helpt zeker wel. Het helpt, ja? ja? Ja, echt wel. Ja. Ja. Dat, uh, dat je uh, iets uh, moois uh, kan inkleden of wat dan ook. Ja, ja. ja precies. Je kunt gewoon... Uh, bedoel, Als je, als je al, al je andere zintuigen gewoon even rustig houdt en je gaat gewoon daarmee bezig. Dan je ja? soms andere invalshoeken en dan... Uh, ja, en weinig slaap. Man. Ja, maar bereiden, hoe bereiden jullie eigenlijk ook voor op een optreden? Is er geen voorbereiding of doen jullie dat wel? Hoe doen jullie dat? Ja, meestal, uh, we proberen altijd een nieuw nummer erin te gooien. Mm -hmm. Sowieso. Want die schrijven we gewoon tussendoor altijd. En, uh, en we stellen gewoon speciaal een set ervoor samen voor de tijd die we kunnen spelen. En die uh, spelen we over en over en over en over. <laughs> ah, dus, uh, dus wat dat gaat. Uh, uh, gewoon eventjes uh, net, uh, net zo lang klinken, tot het, of net zo lang doorgaan tot het klinkt. Ja, ja, ja. Uh, dat je echt tevreden bent dus zoals je dat ook op het podium zou willen doen. Ja, en dat de chemie helemaal goed is. Dat ah. je dat je elkaar allemaal goed aanvoelt. Goed naar, dat je eigenlijk bij wijze van spreken uh, gewoon uh, kan vertrouwen op je gevoel. Moet zeggen. Ja, automatisme moet, uh, moet het direct uh, zijn. Uh. Ja, zeker. Ja. Uh, jaren tachtig. Had jij het net over, hè, Rob? Ja. Mm -hmm. uh, ik, ik heb een band. En uh, ze zijn hier ook geweest. En ze zijn nu uh, Serious Talent uh, bij uh, 3FM. Uh, dat is de band Julius. Zit zelfs iemand in die een Zandvoortse link heeft. Want uh, uh, degene die in die band zit is Erik Merenboer. En die is getrouwd met een Zandvoortse. Ja. En... Uh, deze dame is, uh, heeft een uh, broer. En dat is dan ook weer een collega weer van mij. Dus, dat, uh, dus dan is uh, de, de muziekwereld ineens weer heel erg uh, klein aan het uh, worden. Nu, uh, wat is, hoe klein is de muziekwereld? Nou, zo klein dus. <lacht> uh, en uh, die clip, dat is ook wel een beetje een ondeugend clipje geworden. Want... Er zitten uh, cameo's in uh, verborgen. Barend en Wijnand van 3FM zitten tussen. Maar ook hun manager Menno Timmerman. Die zit, er ook, uh, die zit er ook in. En helemaal aan het eind van de clip. Uh, dan zie je ook uh, waar Menno Timmerman zit. En ik, het is een hilarisch clipje geworden. Ik, uh, ik heb ook een hele goede vriend. Uh, die uh, in de autosport zit. En die is tegenwoordig uh, een van de, de mensen. Bij uh, een, uh, een erotisch uh, gespecialiseerd bedrijf. Dat is gehoord van Christine Le Duc. Neh, klinkt wel ja, heel, ja, heel erg spannend. Ja, ja, ja, ja. ja ik ja, denk, ik ja, ja, ik denk baan, dat het denk zou dat zomaar kunnen heen. dat hij, toevallig <laughs> gewijs ook als promo wordt gebruikt. Hier is de nieuwe single van Julius Higher. Yeah en wie, ik zeg, ik zeg net, want wie de clip uh, bekijkt uh, van Julius op uh, YouTube, uh, die, uh, die kan uh, daar uh, heel veel uh, leuke dingen in uh, ontdekken. Uh, er zitten dus, uh, zoals uh, gezegd, wat, uh, wat cameo's uh, in uh, verborgen. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Barend en Wijnhand van, uh, van 3FM, die zitten erin. Maar ook uh, de manager van uh, de band, die zit erin. En dat uh, is allemaal aan het eind. Ik heb even net uitgelegd van uh, hoe dat dan werkt. Maar je moet dus even terugkijken, is wel leuk. Is dat ook nog iets? Uh, nou ja, je hebt je hebt al een clip hè de Amazon Girl. De, hoe, waar is die gemaakt eigenlijk? Uh, gewoon bij ons in Tiel, ook ja? uh, door ons en, uh, en uh, vrienden en familie hebben we al meegeholpen. Ja. Hoe belangrijk is een videoclip dan weer? Uh, dat je het ook op uh, YouTube zet, uh, hoe belangrijk is dat dan weer? Uh, het is een bepaalde stijl dat je, dat je met je muziek associeert, denk ik ook. Ja? Uh, je uh, je wil visualiseren hoe je over je eigen muziek denkt en over dat nummer bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dat op zich is heel erg belangrijk dat, je, dat, je dat, dat mensen je ook kunnen zien, ook, ja. denk ik. Ja, ja, ja wat wij ze ja. ja nee precies ik ja, ja. dimensies, dimensies me zeggen een beetje aangeven ja, ja eh, verwachten eh, hebben fans dan ook of de, de mensen die jullie volgen eh, een bepaald beeld van eh, hoe jullie eh, op het podium en dat verwachten ze dan ook in, in zo'n clip is dat het ook mm, ja. Ja, ja misschien wel ik weet niet we, we zijn in ieder geval ook bezig eh, naast het muziek maken om, om uh, uh, ja we zijn dan heel erg bezig geweest dat uh, analoog. De eigen kleuren, een soort kleuren show is het zo maar zeggen, ja. bij te maken. En dat willen we eigenlijk wel uh, ja, gaan verweven meer in onze shows ook. Ja, dat dus wel een beetje de huisstijl wordt. Zeg ja. maar, de ja. huisstijl. Ja. Liquid Light Show heet het ja. eigenlijk. Een ja. beetje uit de jaren 60, 70 met olie en verf. En als, je, als je dat al doet, ik denk al, ik zit al heel erg, ja, dan ga ik alweer een beetje, een beetje de marketing en de commerciële kant alweer uh, denken. Uh, dan zou ik het uh, bijna gaan gebruiken voor uh, EP. Hmm. Ja, ja, dus ja, Zoiets, uh, kijk als dat een, uh, een stijlmiddel is, om, uh, hè, want je, je wil graag natuurlijk ook je muziek, hè, muziek is dan ook weer een middel, maar uh, ja, dit kan er natuurlijk wel bij uh, komen, ja. omdat mensen iets associëren. Klopt. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, we gaan hem zeker wel doorvoeren en dat is wel een beetje ons dingetje uiteindelijk. Ja. Ja. Dan zit ik hier op Hoezievim uh, op, uh, op Zandvoort? Zit ik hier even een beetje te verkondigen? En uh, misschien uh, wordt, het, wordt het idee ah, Nee, het idee is hier uh, gebeur, geboren uh, en het uh, komt dirty colors toe. Want kleur, hè, dat zegt het al. En dan zit je in de... dat zeg jij heel goed. En dan heb jij daar al heel goed over nagedacht. Uh, Hij is uh... ook bakkersleven. Ik heb er nog even over na te denken, ja. ja. ja. ja. Ah, dat, dat, dat, dat, dat zou je inderdaad uh, kunnen verwerken. En uh, misschien ook uh, in je titel van je EP. Nou, dat, gaat wel, uh, ja, je, dat gaat wel gebeuren. Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Denk ik ja, wel. Met ja. dank aan. Nou ja, goed, ja, ja, dat zien we dan ja. alweer. Ja. Ja. Ja. Ja, nou, maar goed. Uh, nou ja, de, de, de, je hebt nu, uh, nog, uh, jullie hebben nu nog één optreden. Dat is uh, morgen of zaterdag? Uh, zondag. zondag. Zondag zelfs. ja. Uh. ja. En, uh, en daarna gaan we lekker uh, verder schrijven materiaal ja, ja. en materiaal uh, optreden. Dat uh, moeten we even kijken, wat, uh, <laughs> ja. wat, uh, wat er in het gereis staat. Ja. Uh, welke rol speelt de man die uh, nu helemaal aan, uh, aan, de, aan de kant zit, uh, die net achter een bos bloemen uh, verstopt zat, <laughs> uh, Dennis? Wat, uh, wat, uh, wat, wat, welke rol speelt hij? Uh, ja, nou goed, Dennis, ja, hij komt, uh, nou kom maar. maar ja, vertel uh, hoor. Ja, nee, uh, vertel, uh, Dennis, wat, uh, wat is jouw rol? Uh, ja, boekingen. Boekingen. ja boekingen. Hoe ben jij eigenlijk aan die jongens gekomen? Um, ja, dat is wel een leuk verhaal. Ben, ben, je, ben je een echte fan van ons geworden? Um, als ik heel eerlijk <laughs> moet zijn, wel. Ja? <laughs> ja. <laughs> ah, het is zoiets als uh, Ruud Hartong die uh, bij uh, Alaska op een gegeven moment, ik ga wat voor jullie regelen. En vervolgens hebben ze een uh, label, uh, King Forward Records. Is, uh, is dat ook iets uh, wat ja, jij zoiets, denkt uh, zoiets, van, uh, ja, van. Ze hadden ergens een bandje nodig en. Uh, ja, ik ben uiteindelijk bij die jongens uh, vrij snel terechtgekomen. Ja, uh, ja dat, dat beviel ons allen en uh, we zijn verder gegaan daarmee. Ja, ja, ja. En uh, wat, ja. Uh, wat, wat uh, even aan, uh, aan Martin even uh, vragen, wat, wat, wat doet Dennis uh, wat, uh, wat jullie niet kunnen in ieder geval? Nou, in ieder geval, um, op het begin, uh, toen hij er net bij kwam, uh, had hij voor ons shows geregeld. Mm -hmm. En uh, dat, werden, dat waren hartstikke leuke optredens. En op een gegeven moment uh, wilde hij zich ook uh, graag, het uh, is erbij staan in, uh, in alle andere dingen. Anders in uh, Facebook, de website. En hij denkt overal mee en dat vinden we heel fijn. Denk, dan kunnen wij wat meer op onze muziek focussen. En, uh, en, uh, en hij uh, zorgt uh, dat uh, het de rest gedaan wordt, laten we zeggen. Okay. Jongens, ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest zijn. Ik vond het hartstikke gezellig. Hè? En uh, ik ga afsluiten. Uh, Marcus, kom eens even gauw bij. Want dan zeggen wij altijd in koer... Tot, tot volgende week. En uh, dan gaan wij natuurlijk nu afsluiten met een uh, mooi nummer. En dat is uh, Brechtje Lacour. En zij gaat uh, uh, dit weekend haar album presenteren. En dit is dat nummer You Don't Know. En wat ons betreft, inderdaad, wij zijn de volgende week weer. Dag.